uitdagingen gehad in Halle om, om bijvoorbeeld de Colruid groep te kunnen overtuigen om te wonen boven een Driemland. Want in het centrum willen zij een grote oppervlaktewinkel, een doos met een grote bovengrondse parking, puur uit economische redeneringen. Uh, maar als wij dan konden hun overtuigen dat eigenlijk uh, het economisch plaatje er toch nog altijd interessant zou uitzien, want dat de grondwaarden die die appartementen erboven zouden uh,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 gebied eigenlijk, de out of the box, hè, moet nagedacht worden van welke functies kunnen hier met elkaar uh, verweven worden. Mm -hmm. Want hoe meer verweven is, u krijgt, uh, hoe sterker eigenlijk uw stedelijke context wordt. Bedankt. We komen daar straks nog op terug. Zeker vast op uw, zeggen, uw gevecht met het wetgevend kader. Dat wordt boeiend. Erik, als ondernemer, 22 mensen in een schildersbedrijf,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 uh, goed organiseren. Mm -hmm. En misschien effectief ook met energie daar de voordelen zien. Hè, van, ja, goed dat ja. we die energie direct in de wijk kunnen gebruiken. En de meerwaarde eigenlijk zien ook van dat bedrijventerrein dat het daar is. Mm. Zijn er voorbeelden van zo'n ideale inrichtingen van bedrijventerrein? Want dat stellen we vast? Dat is dus dat elk bedrijf eigenlijk zijn eigen Ja, en Ik denk dat het ook logisch is hè, dat een, een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 Hoe kunnen we daar optimaliseren, dus de kansen creëren om eventueel dus ook het wonen of andere functies, kleinschalige functies, handelsfuncties enzovoort, dus om daarbij te betrekken. Ja, er um, zijn dus natuurlijk uh, heel veel verschillende schaalniveaus, hè. bedrijvigheid, dus je uh, kunt er op heel veel verschillende manieren in, maar misschien beginnen met het microniveau, uh, uh, dus het kleinste niveau, want uh, veel startende bedrijven zijn ook zeer belangrijk dat we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 van de stad, eh, misschien met boven woongelegenheden in hetzelfde gebouw, eh, dus waar eigenlijk alles op zijn kop gezet wordt. Waar er nog een hotel in is, waar er een heel toffe brasserie zal zijn op het gelijkvloer, en waar er naast een park is waar dat je kunt joggen eh, en elkaar ontmoeten. Eh, dat is het, de ideale wereld. Wat we nu in het buitenland bijna zien, mensen die naar New York, eh, de High Line, als je dat ziet, dan zeggen van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 En het omgekeerde van het grond- en banddecreet, we zouden daar moeten private woningen gaan bijvoegen. We zouden daar bedrijvigheid moeten kunnen gaan bijvoegen. En daar misschien een densiteit gaan van 60 woningen per hectare, maar gestapeld, waardoor dat je een park van 1 of 2 hectare of een plein kunt gaan aanleggen. Dus is het, kost dat het dan meer geld? Het kost vooral denktijd. Mm -hmm. En ik denk, ik, allee, ik zou de uitdaging willen aangaan we ben nu een aantal cites ook aan het bekijken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 uh, som, het is ook niet verkeerd, van ze verkopen aan de meest bieden, hè. Daar, heb je, daar hoor je mij niet zeggen, maar zorg dan dat we niet dat zaterdijk moeten doorlopen en, en tienduizenden euro's gaan uitgeven per partij, om dan uiteindelijk toch degene die het meest geboden heeft, uh, terwijl dat eigenlijk, als er een duidelijke projectdefinitie is van welke doelstellingen hier gerealiseerd kunnen worden, um, en daar zijn serieuze uitdagingen, want het is echt maar door, hey, we zijn nu bezig met een school, we naar, eh, en het is maar door, je moet soms zeer koppig zijn. Eh,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 He, dus die meerkost van dat ondergronds te brengen, hoe kunnen we dat compenseren? Stel dat je dat kunt doen door een woontoren op dat doekje te zetten van dat terrein. Ja, Dan is je toch een fantastische oplossing. Want je hebt stedenbouwkundigen een, een, he, dat autokerkhof, eh, met manier van spreken, weggewerkt. En het heeft u eigenlijk niets gekost. Erik, jij wil ja. toch reageren? Ik wil een paar uh, kritische bedenkingen maken bij um, wat Lode gezegd heeft. En ik zou.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 dat dat echt is wat, wat jij bedoelt, hè, met, met het vermengen van uh, bedrijven en, en wonen. Misschien gedeeltelijk wel. Dus dat ik zei, dat microschale ja. zin, normaal ja, ja, gezien zeker, zou je zeker. in een woon zitten, ja. zoveel verkavelingen, zoveel brekken ja. zelf dat niet hebben. Nee. Ga je gewoon wonen hebben, ja. maar dan is het helemaal dood. Nee, okay. dus, maar desondanks zie je al, hè, ik hoor het u graag zeggen, hè, uh, ze komen daar uh, materialen lossen, hè, ze gooien daar wat vaten, uh, neer dat uh, veroorzaakt lawaai. Iedere vorm van uh, bedrijvigheid heeft ook een zekere hinder. Milieueffectrapport, ieder bedrijf moet het maken, maar het is ook effectief zo. Hè. Uh, als wij aan ons magazijn, dus op de, in de rand van Antwerpen, uh, als wij daar s'morgens uh, morgens onze poort open doen, ja, die aanhangwagens die worden geladen hè, met ladders, stellingen, uh, dat veroorzaakt lawaai. Als daar mensen vlak bij wonen, die tot zeven uur of half acht slapen, wij zijn om half zeven bezig. Hoe, hoe, hoe kan zoiets uh, opgelost worden? Dat is één. Twee, um, denk ik, uh, eventjes terugkomen op die uh, grondprijzen. Inderdaad, als, als een, een, een bedrijf een, een, een gebouw nodig heeft, dan is dat gewoon een plaatstalig gebouw. Daar bouwen wij, dat zijn geen stenen omwille van die kostprijs.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 Um, die, de grondprijs zelf, hè, dus, um, en wij, wij moeten ook nog kunnen concurreren en die bouwsector, bijvoorbeeld de bouwsector, um, die, uh, die dan misschien tien kilometer uh, verder zit een, op een uh, bedrijventerrein in een, in een uh, dorp, die heeft dezelfde activiteiten als wij. Als, als dat bedrijf dan een, een grondprijs heeft van x, uh, uh, x euro per vierkante meter en wij hebben een grondprijs van 3x uh, euro per vierkante meter, ja, dat is, hoe, hoe wordt zoiets uh, weggewerkt? Wel, uh, ik denk dat dan ontwerpend onderzoek heel interessant is, want dat kun je dan op bepaalde concrete sites gaan testen van, van heel concrete problemen van een economische partij kan kijken van kun je dat niet ontwerpmatig oplossen in een anticiperend niveau? Hè. Je moet dat niet doen als alle straten daar al liggen en dan gaan zeggen van we gaan daarmee een hek op liggen. Maar als je, er zijn zeker bedrijven terreinen die volledig gereconverteerd worden, waar dan zegt, of een militair domein. Ik geef een voorbeeld. In Lier is er een militair domein, wordt er bestemd in bedrijven, zit in een woonwijk. Uh, blijkt dat er, eigenlijk heel veel bedrijven worden, dat er heel veel bedrijfsleiders een. een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 want de verdichting waar we het over hebben, is niet alleen naar uh, wonen en, en demografisch, maar is ook naar bedrijfsleiders. En bedrijven zoeken, uh, kleine of middelgrote uh, ondernemingen in een stedelijk milieu. Want ik denk dat misschien ook uw werknemers ook gevoelig zijn aan van ja, waar, waar ga ik werken en waar steek ik misschien een half een dag. Enfin, ik denk dat Schilders nu misschien veel op de baan zijn, maar daar zijn ook... Uh, in de voedselverwerkingssector of misschien heb je een, een schrijnwerker met een showroom. Dat is toch ook interessanter als dat in een interessante omgeving is. Dat er een apparaat is waar je s'avonds nog kunt iets kunt kopen. Mm. En waar je misschien zelfs zo wilt wonen. Hè. Want mm. Dat is misschien nog het ideaal om ja, ook historisch te zien want dat wij misschien vroeger veel meer gewoon waren om te wonen en te werken samen. En dat dat ook toch moet terugkomen typologisch en morfologisch.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 uh, winst oplevert, dat je daar misschien ook wel een financieel systeem moet, uh, in moet vinden, dat niet elke ja, bedrijf dat op zijn eigen zit te bouwen, maar dat daar ook ontwikkelaars misschien komen die dat bouwen en daar mm. de voor, ja, het voortraject in doen, hè, heel, heel, ja, ja. heel concreet naar, uh, naar aanneming toe. Ik ja. um, wil eigenlijk terugkomen op mijn eerste opmerking, want ik denk dat eigenlijk het soort idee van um,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 Uh, omdat we allee, te weinig gestructureerd aan, aan omlevingen werken. Denk, Een denkproces denk met heel veel verschillende actoren. Ja, ja dus, uh, uh, ik, ik, bedoel niet, ik bedoel niet de boswachtersplanning uh, waarbij dat we zeggen wat dat er allemaal niet mag. Hè. Ik bedoel planning waarbij dat we intelligente uh, masterplannen uh, maken. Uh, maar toch meer planning, dus niet waarbij dat we dat uh, aan koerdroet de wel zullen wel zullen zien. Um,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 Uh, uiteindelijk moeten we af van dat, dat is mijn stukje grond, eh, ik ga daar wel iets op ontwikkelen. En onder mijn stuk grond ligt alleen maar olie, Onder de onderdevenu is het allemaal vervuiling. Eh. Dus hoe dat we daar partijen kunnen samenbrengen en dat één plus één eigenlijk drie wordt. Eh. Dat hebben we meegemaakt ook in een project wat jullie bij betrokken waren in Lier. Eh, dat je dus zegt van uh, er zijn verschillende eigenaars eh, en ieder zet op zijn, eigen, op zijn eigen taartje. En na twee, drie jaar hebben we dat los kunnen weken en zeggen van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 denk ik uh, uh -huh. sectoren die in beeld komt als het gaat over die uh -huh. nieuwe ja. stedelijke bedrijvigheid, dat er een locatievoordeel is voor um, um, bedrijven actief in de bouwrenovatiemarkt om eigenlijk in de plek waar een, een actieterrein eigenlijk in belangrijke mate is, om daar gewoon middenin gevestigd te zijn? Dat dat, dat een voordeel heeft of is, is dat kwatsch? Ja. Dat, nee, nee, nee, dat is uh, geen kwatsch, ik, um, ik geloof daarin.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 En de grote uitdaging uh, is natuurlijk uh, de ruimte te creëren um, en daarvoor heb ik ook uh, heel goed begrepen uh, de tijd te geven, ruimte en tijd. Ik ben half filosofisch opgeleid, en heel uh, uitdagende oefening, hoe creëert men ruimte en geeft de tijd om goed na te denken over hoe dat we daar verder mee omgaan.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 Waar je goed moet opletten dat je niet meegaat uh, met de golven uh, en de gevoelens enzovoorts. Uh, het gaat hier over lange uh, termijn uh, zaken. Twee uh, PPS'en uh, is ook uh, aan, aan bod gekomen. Um, uh, we hebben denk ik uh, er niet zo wild ingevlogen als Nederland. Uh, dat is, uh, de professor heeft dat aangehaald. Ik denk een goede zaak. We hebben wat geleerd uh, in het begin.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 dat met de creativiteit die hier eh, in het panel aanwezig was, maar ook de creativiteit die in de zaal eh, aanwezig is, dat wij die creativiteit eh, um, kunnen en mogen eh, aanwenden om die uitdaging op een zeer verstandige manier aan te gaan. En dus eh, het leven, het werken en het wonen eh, in Vlaanderen zo te organiseren eh, dat dat eh, duurzaam is, een duur woord.